Bij volksstalen en volksnamen willen ze houten bureaus vervangen door stalen. Dat is toch verdomd zonde? Ja, dat vind ik nou ook. Maar ze willen het. En als het geld er is, dan houdt je het niet. Ja, tegen. ik wil dat dus niet. Ik doe geen meubels weg. Dat doe ik thuis ook niet. Ik geef wel stalen meubels, want dat vind ik niks. Houten bureaus houten stoelen. Zolang ik het voor het zeggen heb, tenminste. En dan de bibliotheek. Raan heeft zich er bij over beklaagd... dat jullie meer geld voor de bibliotheek krijgen dan zij. Ik zie het. Dan weet je dat Balk daar misschien over zal beginnen. Dit hebben we nodig. Het terrein dat wij bestrijken is veel groter dan dat van Hanen en Rentjes-Saan. Dat zal Balk ook wel inzien. Die zit het ook wel. In ieder geval kan er niets af. Zal ik het niet toch wat verhogen? Jullie hebben dit jaar je geld opgemaakt. Verhoog het maar. Doe maar 5000 bij. En dan symposia. Dat blijft zo. Uh, volgend jaar hebben we een symposium. Ja. Dat is 150 gulden. Als er niets bijzonders is, tenminste. Dat lijkt me veel. De mensen krijgen toch alleen een kopje thee? En meer dan tien komen er niet. Wij kunnen toch voor de hele middag kantinepersoneel huren. Een dekker moet iets extra's hebben. Idiot. Ja, maar het moet toch? Ik bedoel zo'n symposium. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik wel. Uh, reiskosten binnenland. Dat blijft zo. Daar zou jij nog wat van kunnen zeggen. Daar hebben jullie veel minder. Hoe kan dat? Dat jullie de enigen zijn die de werkelijke kosten declareren. De anderen declareren allemaal een uurvergoeding. Zo'n jaring, die declareert meer dan twee keer zoveel als Bart, uh -huh. Ad en ik samen. Terwijl ik minstens zoveel veldwerk doe. Dat is een extra jaar salaris. Ja, en daar betaalt hij onder andere zijn auto van. Maar dat mag. Als je erop staat, dan moeten we het geven. Dat staat in het ambtenarenreglement. Goeie God. Dat vind ik nou een misstand. Als het mag, dan kan ik er niks aan doen, maar wij doen het in ieder geval niet. Maar het is wel heel onbevredigend, ja? Is niet? Ja. Wat ik jou nog vragen wou, wist jij dat Tromp in een brief aan het hoofdbureau heeft gevraagd wat hij dit jaar gaat verdienen, met aftrek van één maand buiten bezwaar? Ze hebben mij gebeld, of ik dat wist. Nou, wist daar niks van, Eén maand buiten bezwaar, dat kan toch niet? Dat moeten wij toch eerst weten? Wist jij daarvan? Ik wist dat hij een oplossing zoekt voor een maand die hij op het laboratorium moet assisteren. Maar kun je hem dat dan niet eens zeggen? Dat dat zo niet kan? Zal we hem over praten. Was dat het? Ja, dat was het. Zo kom ik er wel uit. Oh ja. Er is toch nog iets. Ik vraag dat nooit, maar. Ik zou graag een keer bij jullie op bezoek komen. Zal het kunnen? Dat is heel leuk. Natuurlijk kan dat. Zullen we meteen een afspraak maken? Moet je dit eerst met Nicoline bespreken? Goed, dan hoor je van me. Ik zou het heel leuk vinden. Ah. Ah, Halde. Jij hebt een brief aan het Hofbureau geschreven. Je kunt op dit bureau ook niet geheim houden, hè? Nee, het is hier net als in Rusland. Van wie heb je dat nou weer? van Bavelaar. Bavelaar is ontsteld dat zij niet wist... dat jij een maand buiten bezwaar wilt nemen. Terwijl ik alleen nog al maar wilde weten... wat dan de financiële consequenties zijn. Dat kan wel zijn, maar in een bureaucratie gaat dat zo niet. Hoe gaat het dan in een bureaucratie? In een bureaucratie stel jij eerst... Jaring van dat voornemen op de hoogte. Vervolgens brengt Jaring het over aan mij. Uh -huh. Ik ga mee naar Balk. Balk deelt het mee aan de directeur van het hoofdbureau... De directeur van het hoofdbureau brengt ter sprake op de vergadering van het hoofdbestuur. Ja. De president van het hoofdbestuur gaat mee naar die minister. En van die minister komt het in de ministerraad. Waarna het tenslotte via de minister-president bij de koningin komt. En pas als de koningin het weet mag jij een brief aan het hoofdbureau schrijven. Als je er dan nog behoefte aan hebt tenminste. <laughs> en wat nu? Wil je echt een maand buiten bezwaar? Nee, maar het blijkt dat dat heel ongunstig is. Ik wil er eigenlijk eens over praten, of er niet een andere regeling mogelijk is. Doe dat dan met Jaring. Kan dat niet met jou? Eerst met Jaring. En van Jaring komt het dan wel weer bij mij, als hij de verantwoordelijkheid te groot vindt. Dat vindt hij zeker. Dat merk ik dan wel. Dag. oh, dag. Ben je daar? Uh, Jantje ja. wil graag een avond bij ons op bezoek komen. Jantje Bavelaar? Ja. Vroeg ze dat? Ja. Wat eigenaardig. Waarom zou dat nou zijn? Uh, ik heb geen idee. Omdat ze zich toen zo gek gedragen heeft. Misschien. Je vindt het helemaal niet zo leuk, zeker? Ach ook eten? Dat heeft ze niet gevraagd, natuurlijk. Wat vind je? Je zegt zo weinig. We kunnen haar wel te eten vragen. En wanneer wou je dat dan doen? Vanavond? Vanavond? Dan zijn we er vanaf. Goed. Vraag het dan maar vanavond. Dan zie ik wel. Als ze kan, tenminste. Ja. Tot vanavond. Met Jantje Bavelaar? Met Maarten. Kun je vanavond? Vanavond al? Ja, als je kunt natuurlijk. Ja, dan kan ik wel. En kom je dan ook eten? Dat kan toch helemaal niet? Daar heeft Nicolien toch zeker niet op gerekend? Nicolien vindt het leuk. Ik vind het wel aardig natuurlijk. Is het niet veel te veel werk? kom ik je aan het eind van de middag halen en dan lopen we samen naar huis. Ja, goed. Komt Jantje bij jullie eten? Ja, ze wil graag een keer op bezoek komen. Dan mag je wel oppassen. Want Jantje is zo lekker als een mandje. Dat weet ik. En loop je dit nu iedere dag? Ochtends loop ik langs de gracht en s'avonds langs de Voorburgwal. Zo. Mm -hmm. Ik wou nog wel even bloemen voor die koelien kopen. Goed. Waar houdt ze van. Grizant. Is dat wat? Prachtig. Zal ik ze dragen? Ben je man? Stel je voor. <laughs> ik geef een krant kopen. Daar heb ik mijn eerste baantje gehad. Ja, nu is het er niet meer. Maar toen was daar een handelsonderneming. Waar handelde die dan in? Oh, begin van alles. Die man was nou wat je noemt een echte schaggelaar. Maar het was een fijne man. Echt wat je noemt een fijne man, een leuke man ook. Daar kon je nou echt plezier mee hebben. En toch ben je er weggegaan. gegaan? Omdat zijn zoon het overnam. En die zoon die deugde voor geen cent. Een paar jaar later is hij dan ook failliet gegaan. Maar toen was ik al weg. En toen ben je bij ons gekomen? Nee. Toen ben ik eerst bij de boekhanger van Heteren gekomen. Bij Heulen. Ook een leuke tijd. Heulen? Uh -huh. Daar heeft Nicolien ook gewerkt. Nee toch. Bij Van Heteren? Nee, in Den Haag. We de Mensen en Vissen. Toevallig? Heel gek. Dan zeggen ze wel eens dat de wereld klein is. Daar heb ik nog met de latere vrouw van Jaak Grand samengewerkt. Die wonen tegenover ons. Wonen die tegenover jullie? Dat is toch niet waar? Je kan ze straks vanuit ons raam zien. Nou. En toen kwam hij bij ons? Toen kwam ik eerst op het hoofdbureau. En die hebben me toen uitgeplaatst. Omdat Nijhuis ziek werd. Nou, dat heb ik geweten. Wat heb je geweten? Nou, de reactie van meneer Beerta, die zag het helemaal niet zitten, die vond het verschrikkelijk. Ja? Oh, die vond het verschrikkelijk. In de eerste plaats omdat ik een vrouw was natuurlijk, want hij heeft het niet op vrouwen. Maar ook omdat hij als de dood was van pottenkijkers. <lacht> Weet je wat hij tegen me zei? Je veel zei hij. En dat zei hij dan zo stijfjes zoals hij dat dan doet. Het is niet de bedoeling dat u hier blijft, u bent hier maar voor tijdelijk. Oh nee, die zag het helemaal niet zitten. Maar waar was hij dan bang voor potten krijgen? Als je het nou voor een scharrelaar hebt, hè? dat was nou een scharrelaar. Die rommelde maar zo'n beetje. En dat kon wel met Nijhuis, maar dat ging niet bij mij. En daar had hij nou met de P over in, zo kun je het rustig stellen. Huh? En ik vond het rot van Nijhuis natuurlijk. Ik vond het zo zielig en voor zijn vrouw heb ik echt heel veel weten van gehad. Dat, ik heb op het punt gestaan om ontslag te nemen. Maar toen stierf Nijhuis en Beert ging met pensioen en dat heeft toen de doorslag gegeven. Maar dat kon nog niet anders. Nijhuis kon het niet meer aan. Nee, ze dus kon het al jaren niet meer aan. Het was een bende. Maar dat wilde meneer Peert niet weten. En ze hebben mij gewoon moeten opdringen. Ik heb het niet gemerkt. Maar ik wel. Ja, dat zal wel. Ik keek anders mijn ogen uit van al die gekke mensen die daar rondliepen. Zo'n De Gruiter en zo'n Slofstra. Zulke eigenaardige mensen had je in het bedrijfsleven niet. Hoor je nog wel eens iets van Slofstra. Slofstra is dood. Is Slofstra dood? Heeft Bout dat niet verteld? Nee. Balk en ik zijn nog naar de begrafenis geweest. Nee, dat heeft hij niet verteld. Ja, die is dood. Ik is alleen dat hij door zijn vrouw in een bejaardenhuis is gestopt. En daar heeft hij nog maar een paar maanden geleefd. Anders zijn rare druif. En die vrouw van hem. Wat die met die man te stellen zal hebben gehad. Daar had ik wel eens mee te doen. Het was een... Uh, authentieke man. Het was een eigenaardige man. Maar je werd er ook wel gek van. Als je de hele dag bij hem op de kamer zat, zeker. Daar is ons huis. Met het hoge bordes. Wat een geweldig huis. We hebben maar twee kamers hoor. Dag Jantje. Dag Nicolien. Geef je jas mij. Slofstra is dood. Is Slofstra dood? Ja. En Jantje heeft ook bij Heulen gewerkt. Koning Muller. We hebben een afspraak met meneer Vester-Juring om een film te bekijken. Meneer is in het filmzaaltje. Klaar, behalve dan het commentaar. Dat is heel erg opgezonden. Jawel. Laten we het daar straks over hebben. Hoe lang is die geworden? Is het geen uh, 50 minuten? 50 minuten. Kan die? Ja, graag. Inderdaad, niet zo lang. Nee, daar moeten we het straks over, dat commentaar hebben. En? Oh. Prachtig. Prachtig film. Als je maar niet de illusie hebt dat het zo ook geweest is. Maar daar gaat het toch ook niet om als het publiek maar denkt dat het zo geweest is. Hoe vond je hem? Och, het kan zo wel, dacht ik. Wat ik vooral bedoel is dat het eenvoudig moet zijn. Niet populair natuurlijk, dat bedoel ik beslist niet. Maar toch zo dat eenvoudige mensen het gevoel hebben dat ze begrijpen wat ze zien. Daar gaat het vooral om. Om dat over te brengen, dat, dat gevoel.